Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober 2023... was het direct de bedoeling om niet alleen militairen... maar ook burgers te vermoorden en ontvoeren. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich onder meer op door Israël onderschepte communicatie... tussen Hamas-commandanten en terroristen... en op een memo van een van de leiders van Hamas. Alle mensen die ze tegenkwamen moesten worden gedood... De moordpartijen zouden ook gefilmd moeten worden om angst te kunnen zaaien onder de bevolking. Bij de aanslagen van 7 oktober werden 1200 mensen vermoord en 250 mensen ontvoerd. Hulpdiensten hebben geen overlevenden meer gevonden na de grote explosie bij een munitiefabriek in de Amerikaanse staat Tennessee. Naar 18 mensen werd sinds gisteren nog gezocht, maar niemand werd te levend teruggevonden. De explosie verwoestte vrijwel een heel gebouw van het bedrijf... dat onder meer explosieven levert aan een Amerikaans leger. Aan het Amerikaanse leger. De knal werd ruim 20 kilometer verderop gevoeld en gehoord. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. In het centrum van de Duitse stad Gießen, niet ver van Frankfurt, zijn drie mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De schutter sloeg op de vlucht, maar werd enkele uren later aangehouden... De schietpartij was in een sportwetkantoor. Over een motief is niet bekend. Het is nog niet duidelijk hoe het met de slachtoffers gaat. Steeds meer huizenbeleggers verkopen hun huurhuizen... en investeren vervolgens in het buitenland. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur. Vorig jaar werden er meer huurhuizen verkocht dan gekocht. En bijna de helft van de particuliere investeerders... zegt de opbrengsten daarvan wel opnieuw te willen investeren... maar dan wel in het buitenland. Vooral Spanje is populair...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 The Nightwalk. Elke zaterdagavond vanaf 9 uur hoor je de beste house, tech house en dance music tijdens de Nightwalk Mainstage. Met onder andere de party update. Showfacts, Nightwalk 10 en DJs in the Mix. The Nightwalk Mainstage. Elke zaterdagavond op ZFM met Mario Zandvoort. Open the door and step into the night. night, night.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 listening to DJ Mario Sanford and DJ Melso on CFM's Nightlock Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. Mainstage. en welkom bij nieuwe aflevering van de Nightwalk Mainstage. Iedere zaterdagavond, joh, warming up voor jouw stapavond De wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. En natuurlijk het eerste uurtje, het beste van dance, R.B. een beetje pop. Tussen door het laatste show, is de party op tijd. natuurlijk de team boven beste plaat van de danswoord. Straks in het tweede uurtje, DJ Mouso met zijn Global Housewife. En in de derde uur vliegen we heel veel Italië. Met de beste van de clubs uit Italië, met DJ Cavus Kelly. En dit weekend, uh, groot feest in Brazil... Brazilië voor, uh, voor de Nederlanders zonder ons. We zijn natuurlijk vandaag... Uh, uh, het weekend het is al begonnen. Het is al een paar dagen bezig, maar... Uh, ja, het is uh, donderdag begonnen. En dit is dag drie. En de uh, Tomorrowland Brazil. En uh, ja, waar wordt dat nou precies gehouden? Nou, ik moet je heel eerlijk bekennen. Ik ben er nog nooit geweest, maar... Uh, ja, het is... Uh, Parque Maeda... Itu in Sao Paulo. En dus natuurlijk in Brazilië... En daar is het natuurlijk heel erg gezellig. Ja, we mochten er niet bij zijn, want uh, ja, Tomorrowland is exclusief. Maar uh, we proberen je toch een beetje in de stemming te brengen. En ik ga je straks vertellen welke DJ's dat vandaag allemaal aanwezig waren en nog aanwezig zijn. Dus uh, komt allemaal goed, ik hou je op de hoogte. En natuurlijk uh, volgende week, nou ja, anderhalve week, dan begint uh, het hier in Amsterdam uh, los te barsten. Dus natuurlijk het ADM, ADE moet ik zeggen, niet ADM, maar ADE, Amsterdam Dance Event... En natuurlijk een heleboel locaties met een heleboel DJ's. Maar uh, dat is uh, pas uh, over anderhalve week. Dus uh, ja, daar houden we je ook bij uh, op de hoogte. We de muziek van Mike Mago met Wake Up. Onderweg zo meteen. Paul Woolford, Diplo en Karin Lomax met Looking For Me. Maar eerst hoor je hier Tobias met uh, Before You Broke My Heart. Before You Broke My Heart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 I was you Number one, number one dance show. Night one, Saturday night. ZFM. Mario Zanfor live on ZFM. ZFM. Het was muziek van uh, Luca Secco en Kraftkinds met uh, My Church. Het plaatje gaat al eventjes mee. Meerdere remixen van gemaakt uh, over de jaren heen. Vorig jaar kwam de laatste remix uit. Uh, en daarvoor horen natuurlijk uh, Paul Woolford, voor Diplo en Karim Lomax met Looking for Me. En ik vertel die, dit weekend uh, donderdag begonnen. Dit is vandaag dag 3 van uh, Tomorrowland Brazil in São Paulo. En vandaag waren onder andere op de main stage Axwell, B. Jones, Cat Dealers, Tweekas, Dimitri Vegas, uh, Kevin De Vries, Malif, Nicky Romero uh, stonden op de main stage vandaag. Uh. En uh, ja, volgens mij Nicky Romero sluit de boel af. Uh. En uh, in Crystal Garden onder andere James Hype, Max Tyler, Medusa en uh, Wade. En uh, in de Morpho uh, stage uh, was uh, Bruno Martini, Dubvision, Federal Grant. KvSH, SH, Laidback Luke, uh, die uh, was vandaag aanwezig. Lucas en Steve, Mathies en uh, Zadko en Third Party uh, waren onder andere aanwezig op het uh, Morfo uh, stage. En op de core stage was uh, Barbara Boeing, Bandball, B2B, Odimaal, Bibi Sack, From House to Disco en uh, Omorlock en Freedom by uh, Bud. Onder andere Ida Enkberg, Leighton Giordani, Reinier Sonneveld en natuurlijk Victor Ruiz. Dus uh, ja, groot feest allemaal in Sao Paulo, oftewel Brazilië met Tomorrowland Brazil. En uh, morgen is de laatste dag in, in Brazilië en dan slaan ze een jaartje over. Het heeft allemaal te maken met de, met de brand de, wat in uh, Boom was, oftewel Boom in uh, België. Daar was het uh, de meeste deze afgepikt uh, op woensdag. Het was natuurlijk vlak voordat het allemaal open zou gaan, een dag of twee ervoor. Dus ja, toen moesten ze eventjes een alternatieve stage. Maar het is de bedoeling altijd dat die main stage. dan verplaatst wordt naar Sao Paulo in Brazil. En ja, dat ging dit jaar niet lukken, want ja, het was alleen maar afgevikt, even figuurlijk. Gelukkig is het feest allemaal doorgegaan, maar ja, nu hebben ze heel veel tijd nodig. En hebben ze geen tijd om dan een nieuwe stage te maken die ook dan weer... Ja, nou ja, ze hebben, ze hebben gewoon meer tijd nodig, dus... Volgend jaar geen Brazil, maar over twee jaar zijn ze als het goed is weer terug in Sao Paulo. Dit weekend eventjes uh, zijn ze er natuurlijk gewoon bij. Zie je CWM Zandvoort Nightwalk steeds. Zaterdagavond een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Zometeen Anima en Argy en Magnus met Higher Power. Maar eerst door al hier Alex Adair met Make Me Feel Better in de 2025 edits. Luister maar. So make me feel vibes across the Netherlands Ja, dat was muziek van Sam Divine, Blaze, Fuchsing, Udovel uh, en natuurlijk Barbara Tucker met uh, Most Precious Love. En die plaat die is uh, al heel oud en die wordt bijna elk jaar weer opnieuw uitgebracht. En daarvoor horen we Anima, Argy en Magnus met Higher Power. voor het Nightwagon, steeds leuke feestjes vanavond. Het is jouw uh, up voor jouw stapavond. En zo zal het beginnen weer eerst met escape in Amsterdam. Wekelijkse feestje Brainwash begint om 11 uur. Het duurt tot vijf uur in de ochtend. Met natuurlijk onze eigen Zandvoers, dus Raimundo. Hij heeft daar de line-up in handen. En voor meer informatie, check even de website escape.nl. Met natuurlijk Raimundo. Onze eigen Zandvoers, dus Raimundo, die, uh, die doet het eigenlijk allemaal. En vanavond heeft hij meegenomen. Want ook, hij moet af en toe even pauze houden. Hello, hosts, Stanley Redex, MC Heids en Sexy Mr. S zijn van de partij. Dus... Uh, Vanavond de wekelijks feestje ja, Brainwash in de Escape in Amsterdam. En nog een wekelijks feest Vindt iedere zaterdag plaats, uh, plaats in de Melkweg in Amsterdam. Het is Encore, de hoop of Hip-Hop en RB. Het begint meestal zo rond de klok van, uh, van middernacht. 12 uur. Hip-Hop en RB. En voor meer informatie checken we de website aan elkaar geschreven: ...encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. Daar vind je ook al die informatie. De kaarten aan de deur zijn 17,50 euro. En dan kan je verwachten, wat krijg je ervoor terug? Nou, onder andere Chucky, Wax, uh, Friend, Prime en Joe Dat zijn uh, onder andere de residents daarop. En het is natuurlijk uh, hip-hop RB en other black club music. En uh, lidmaatschap is niet verplicht, maar ik moet het erbij zeggen: 18 jaar en ouder, want anders kom je er gewoon niet in. En vandaag hadden we in de thuishaven. We begon vanmiddag om 1 uur, tot vanavond 11 uur. Op Hollandse haven. Het is natuurlijk op de contactweg in Amsterdam. Dat is, ja, ja, ik zeg altijd gewoon Sloterdijk. Naast de, na, na, na, bijna naast de, naast de A5. Het is uh, vandaag uh, iets anders dan uh, de dancepecies die ze hebben. Daarom heet het ook, uh, uh, ja, iets anders. Hollandse haven, en waarom? Gerard Joling is van de partij, dus ja, dat weet je genoeg. Uh, John West is er, Wesley Bronkhorst, Delano Danker. En in Hollands Houshaven hebben we Secret Guest, Nick van der Straat en Sunny, En hebben ze ook nog een karaokecafé. Daar ben jij waarschijnlijk het middelpunt als je daar de microfoon pakt. CFM Zandvoort, Nightwalk Mainstage. Muziek, ik denk. Ja, ik weet het stiekem wel zeker. Een van de meest gedraaide platen op de radio, op de streams... en natuurlijk op de in- en outdoor festivals. Het is Toban met Ferrano. Je hoort hem nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage.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 on the Nightwalk main stage. voor het Nightwalk Mainstays. was Robin Schulz samen met Tom Walker met Sun Will Shine. En daarvoor horen we C.J. Lewis met Devotion Dat was samen met Tiet. En de Devotion is natuurlijk een oude gouden klassieker uit Nederland. Het stond natuurlijk op de the Bay series en die plaat is al heel vaak gecoverd. En dit keer is hij gemaakt door C.J. Lewis en Tiet met Devotion en ja, ik moet zeggen, ik vind niet alle remixen goed. De origineel is gewoon, uh, ja, op en top in die tijd. Dus, Maar dit was een goede remix. Het is even tijd, maar iets heel anders. De Nightwalk Mainstage. De Nightwalk Tag. Welke plaatsen er erg populair in de clubs, op de streams, op de radio... op de in- en outdoor festivals. En dan denk je, van outdoor festivals in Nederland is het niet een beetje koud? Ja en nee. Want uh, tijdens ADE heb je ook gewoon outdoor feestjes. Dus uh, ja... En als je eenmaal op die dansvloer staat, of je staat waarschijnlijk gewoon in een tent, want de tenten worden zeker uh, opgezet. Dan sta je droog. En als je danser bent, wordt het heel snel warm in zo'n deedje. Deze week op 10. The Egyptian Lover. Rome for Tune en Joss Baker met uh, Dr. Feelride. Op 9. Nee, Doc en Colter met Liquid Store. Op 8. Mason Collective en uh, Timeless Oracle met Cole. Come to Ibiza. En de Max Dean Remix. Op 7. Mr. Belt Weasel met Ain't Nobody. Op 6, Max Dean. Luke uh, Dean met de finest. Op 5, Jonas Bloom, maar lief, heerlijke plaat. Ash of Desire. Op 4, Chris Lake. Disclosure en uh, Levin Kali met 1, 2, 3. Op 3, ex-nummer 1 plaatje van Vinter met uh, Space uh, Pump, Space Jam. En op 2, ja, even schrikken. Max Dean en uh, Luke Dean met. Gets Like That en die stond vorige week en die week daarvoor nog op nummer 1. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben in de Nightwalk 10 deze week. Op 1 in de Nightwalk 10, Prospa en Cosmo Kind met Love Songs. Die hoort er nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk Mainstage. Prospa en Cosmo Kind. on the Nightwalk main stage. your hooked up to the hottest party vibes across the netherlands and around the world <laughs> Is the Nightwalk mainstage. Only on CFM Say my own pick up the phone pick up the phone pick up the phone pick up the phone pick up the phone boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom. The Night Walk Main Stage. DJ Mario Sanford. We hadden samen met Cedric Servaas met A Better World. En daarvoor horen we Nono en Sofia Tucker met Pick Up The Phone. En daarvoor horen we nog een plaatje. En uh, ik hoorde je denken... Ja, ik hoorde het gewoon door mijn koptelefoon. En ik hoorde je denken... dat was muziek van uh, k H. Uh, en Only Human. En dat stemmetje, dat kwam heel bekend voor. Nou, officieel niet, maar onofficieel kan ik je vertellen. Dat was N Nelly Furtado. Alleen dan... Uh, gechopt, ge ge zodat het uh, niet helemaal als haar klopt, maar ja, je herkent het natuurlijk. Hè. Het was Nelly Furtado dus met Only Human, maar dan geremixed door uh, KH, oftewel KH zoals hij heet. En daarvoor natuurlijk de nummer 1 in de Nightwalk En Het was Prospa en Cosmo Kids met, uh, ja, love songs. Hè? Zie we hebben het antwoord, Nightwalk Meest Het eerste uur zit er alweer op, de tijd vliegt voorbij. Jouw warming up voor jouw stapavond. Ik zou nog even blijven luisteren zometeen. Tijd voor het nieuws en weer. Als je erop zit te wachten, dan is het tijd voor DJ Mouser met zijn Global House vibes. En straks in het derde uur vliegen we helemaal naar Italië met het beste van de club. Italië met DJ Cavascari. En ik kan je vertellen, op het moment dat uh, DJ Mouser gaat draaien, stap ik in het vliegtuig. En dan uh, vlieg ik helemaal naar Italië. Dus uh, <laughs> ik moet erbij zijn. Zie je hem zo voor het Nijdrock Meenste. Nog even muziek. En dan is het tijd voor DJ Mauser met zijn Global Housewife. Wat dacht je van Frank Rizardo? Frankie Rizardo, moet ik zeggen. Ik krijg straks een heel boos telefoontje. Frankie Rizardo, nieuw terranen met Baila the Phantom. Ik zeg tot zometeen na de break.